De appartementen van Bergerheide De stijlvolle urban villa's van Bergerheide bevinden zich in een nieuw park, op slechts 700 meter wandelen van de markt van Peer. Daarmee is deze geprivilegieerde locatie een van de laatste rustige en groene zones in het bruisende Peerse centrumgebied. De totale oppervlakte van het projectgebied en het door de stad onderhouden park er rond bedraagt bijna 1,7 h. Deze autoluwe zone is dan ook de ideale plaats om onder andere veilig te rafotten, te sporten, een rustige avondwandeling te maken, te picknicken of te petenqueen vlak bij de deur. De kerktoren is van op Bergerheide visueel waarneembaar, wat de relatie met het stadcentrum ook fysiek maakt. Binnen een straal van 400 meter bevinden zich maar liefst vier supermarkten, drie lagere scholen en een secundaire school, een sportcomplex tal van winkels en horeca-gelegenheden. Kortom, alles wat de bewoners nodig hebben op wandelafstand. Urban villas met hoge leefkwaliteit. De 29 appartementen van Bergerheide zijn verdeeld over drie urban villas die dankzij een doordachte 1009 van veel ramen, houten afwerkingen en baksteen tegelijk een luchtig, modern en luxueus karakter hebben. Het beperkte aantal appartementen per urban villa bewaart het gevoel van huiselijkheid en privacy. De oppervlakte van de appartementen varieert van 87 vierkante meter tot 150 vierkante meter. Ieder appartement beschikt over een ruim inpandig hoekterras, minstens 15 vierkante meter, en staat aan minstens twee open zijden in contact met het prachtige decor van het omliggende park. Dankzij de slimme oriëntering van neefruimtes en terrassen, vergroot het gevoel van ruimte en geniet u optimaal van de veranderende lichtinval doorheen de dag. Een kwalitatief aangelegde groene buffer en de hogere inplanting ten opzichte van van het publieke domein zorgen voor een subtiele, maar duidelijke scheiding met het openbaar domein. Vanuit elk appartement is er een rechtstreekse toegang tot de kelder met 21 afgesloten garageboxen, 23 open parkeerplaatsen en 29 bergingen. Daarnaast beschikt iedere urban villa van Bergerheide op het gelijkvloers over een vlot toegankelijke fietsenstalling. Ten zuiden en ten westen van het project Bergerheide zullen einde 2024 of in de loop van 2025 13 moderne woningen gebouwd worden. De grondgebonden woningen vormen een architecturale eenheid met de bestaande parkvilla's in het groene midden.